Goedemorgen. Goedemorgen Hoe voel je je? Nou, een stuk beter. Uh, u bent meneer Daly, de detective, is het niet? Ja. En dit is Jill. Zij heeft nog een hoop om je thuis te krijgen. Dag Jill. Ja. Sorry, ik, ik kan geen hand geven. Ik wou jullie allebei nog bedanken. Ja, laat maar zitten. Ian, vertel eens. Waarom ben je teruggegaan naar het huis? Nou, daar praat ik liever niet over. Ja, nou, ik wil het weten voor mijzelf, niet voor je vader. Voor hem hoefde ik alleen wat geld af te leveren. Maar nou ligt de zaak anders. Wat wilt u weten? Jongen, de politie heeft er lucht van gekregen. Als jij mij niet vertrouwt, kan ik je niet helpen. Nou goed, zal ik het zeggen. Uh, we wilden dat document terug. En we dachten dat, dat het in het huis zou vinden. Wie zijn we? Gordon Graham en ik. Was hij ook in dat huis? Ja. ja, er was niemand. We gingen door een raam naar binnen. Maar er kwam iemand terug en we werden gesnapt. Graham kon nog wegkomen, maar ik niet. Waarom bleef Graham niet om je te helpen? Dat kan ik nog niet zeggen. Nee, nog niet. Schrij uit met dat verdomde stommetje spelen. We proberen je te helpen, man. U en ik staan niet aan dezelfde kant. Daarom begrijpt u het niet. Mijn vader ook niet. Hij is anders behoorlijk ongerust. Het zal hij dan nog een tijdje moeten blijven. Die 500 pompjes zullen me zorg zijn. Graham en ik zijn achter iets gekomen... dat de hele Schotse beweging kan ondermijnen. Daar zijn we achteraan gegaan. En we gaan er weer achteraan zo gauw ik niet meer in het verband zit. Ian, waarom ging Graham weg toen jij dat pak op je later kreeg? Ja, sorry, dat zeg ik niet. Het gaat alleen de partij wat aan. Hey, ik ga je dit niet willen zeggen. Maar nou moet ik wel. Graham is dood. Dood? Ja. Doodgeschoten in het flat. Nadat hij jou had achtergelaten in dat huis. Door wie? He hebben ze... Nee, niet... ze hebben niemand gevonden. Ik kreeg een briefje van hem in het hotel, maal drie s'nachts. Hij vroeg of ik bij zijn flat wilde komen. Dat heb ik gedaan en ik vond hem dood in zijn kamer. Zie je nou niet dat het iets voor de politie is? En voor ons? Ja. Waarom heeft mijn vader me niks verteld? Dat is op mijn verzoek. Je bent er heel slecht aan toe geweest. Heeft de politie u niet gevraagd wat ik voor mijn vader aan het doen was? Jawel, maar ik heb ze alleen verteld wat ik nodig vond. Weet u echt niet wie hem heeft doodgeschoten? Nee. Zou je me nou kunnen vertellen waarom Graham je alleen achterliet? Omdat ik dat zo wou. Ja, hij had iets gevonden in een regenjas die achter de deur hing. Ik riep dat hij moest maken dat hij wegkwam en dat ik dan wel zou proberen om die man tegen te houden. Wat had hij gevonden? Weet ik niet. Het waren een paar papier. En Graham zat erin te lezen voor ik de uit deed toen we voetstappen hoorden. Hij zei, we moeten hem smeren met deze gegevens. Het gaat over de Republikeinen. Dus ik zei hem dat hij moest maken dat hij wegkwam... en dat ik die vent wel zou tegenhouden. Maar hij kon ook niet weten dat ik er zoveel lang zou krijgen. Nee, hij ook niet. Wie? De man die in elkaar geslagen heeft. Hij heet Murphy. En ze hebben hem de avond daarna een rustkuur gegeven. En werd overredden door een auto. Zo. Oh, er, er zit allemaal meer achter dan ik wel dacht. Ja, zegt dat wel. Wie het ook zijn, deze mensen ze voor niks terug. Daarom moet je ook voorzichtig zijn. Als jij weer op mag... Doe dan niks meer op je eigen houtje. Dat ja, beloof ik. En zou je je vader niet geruststellen en hem vertellen waar je mee bezig bent? Ja, maar dat zal ik doen. Niet alles, maar wel het meeste. Ziezo, Ian heeft voor de rest van zijn leven genoeg voor republikeinse groeperingen. Ik geloof hem niet. Totdat we de moordenaar van Graham hebben... is die jongen een martelaar voor de beweging. Wat zou er toch in die papieren hebben gestaan? Ian zegt dat hij ze niet gelezen heeft. Ja, wat erin stond was in elk geval een kogelwaard. Kom, laten we terug gaan naar jouw kantoor. Waarom? Ik hoef pas laat in de middag op kantoor terug te zijn. Neem je me niet mee uit lunchen? Nee. Zo, dat is duidelijk. Waarom niet? Ik heb al een afspraak voor de lunch. Oh, met wie? Dat vertel ik je pas... Als je de auto uit bent. Kan ik je hier droppen? Dat doe je geheimzinnig. Ken Daly, ga jij lunchen met een vrouw? Zo is dat. Het is toch niet die mevrouw Kenny, hè? <laughs> Inderdaad. <laughs> ik hoop dat je je verslikt. Ik wist niet dat u de Templeton's kende, meneer Bailey. Toch wel. De wereld is klein. Ja. U hebt een paar dingen ontdekt, mevrouw Kenny. Okay? Dat klopt. Waarom hebt u niet gezegd dat meneer Templeton uw cliënt is? En dat u Ian die avond bewusteloos naar huis hebt gebracht. Dan hadden we wat gemakkelijker met elkaar kunnen praten. Het lijkt wel of u zelf ook een detective in de arm genomen hebt, Dat is niet nodig. U vergeet dat ik bij een heel efficiënte politieke partij ben aangesloten. Ja, daar had ik niet aan gedacht. Hm. Zo, vertelt u me nu maar eens waarom u me hebt uitgenodigd voor de lunch. Ik vond dat we nog eens samen een babbetje moesten maken. Dat zou wel het kunnen helpen. Hm -hmm. Hoe dacht u en dat ik u zou kunnen helpen? U moet één ding goed begrijpen, meneer Daly. De Republikeinse partij is voor mij veel en veel meer dan een aangename tijdverdrag. Maar de mensen waar ik mee omga zijn geen bonnengooiers of oproerkraaiers. Dat zijn brood eerlijke mensen die van Schotland een constitutionele republiek willen maken. Toch moet u enig idee hebben wie Gordon Graham kan hebben vermoord. Dat heb ik ook. En ik weet dat dat voor u geen nieuws is. Ik geloof dat er een criminele organisatie of zoiets bestaat die de republikeinse beweging probeert te ondermijnen. Of te exploiteren. Ja, of te exploiteren. Het kan me niet schelen wat ze proberen. Maar wat me wel kan schelen, meneer Daly, is dat er een eind aan komt. Ik ben dat roerend met u eens. Nee. Hoef u me, ik wil er graag aan mee helpen. Uh, mag ik u een persoonlijke vraag stellen? Dat hangt ervan af. Is er een man in uw leven? Ik ben weduwe, meneer Daly. Zullen we het daarbij laten? We moeten een weduwe nooit zomaar ergens laten, mevrouw Kenny, Vooral als het zo mooi is. Dat is niet persoonlijk, dat is onbeschoft. Inderdaad. Ik ben alleen geïnteresseerd in de Republikeinse Partij, als u het dan weten wilt. Merkwaardig. Toch was er een man in uw huis toen ik u een bezoek bracht. Ik leef niet in een nonnenklooster, meneer Daly. Maar hij was er terwijl ik in de kamer was. Uh, uh, ik... Terwijl ik in de kamer was. Uh, bedankt voor de lunch, meneer Daly. Mevrouw Kenny, u begrijpt dus wel dat het onmogelijk is dat wij hetzelfde doel nastreven. Nee, toch immers. Bent u de heer Jarvis? Ja. Het spijt me dat ik u lastig moet vallen. Mijn naam is Daley. Ik ben detective. Kan ik even met u praten? De politie is hier al geweest. Dat weet ik de Pollock heeft het me verteld. Zou u het mij ook nog eens willen zeggen? Dan komt u verder. Ja. Deze kant wel. Gaat u zitten, meneer uh, Deli? Dank u. Dit gebouw is recht tegenover de flat... waar die jonge man werd doodgeschoten, nietwaar? Ja, kijkt u maar uit het raam. Wat wilt u weten? Vertelt u me maar wat u de die Pollock heeft verteld. Ik kon niet slapen, het was al twee uur. En ik ging hierheen om mijn pijp te halen, ik had zin om te roken. Enfin, ik doe het licht weer uit en op dat moment hoor ik een knal. Ik kijk naar buiten en ik zie iemand op de eerste etage over de galerij rollen. Hij stak duidelijk af tegen het licht. Hij liep dus hard. Was het een man? Dat kan ook een vrouw geweest zijn, dat kon ik niet zien. Hoorde u daarna een auto wegrijden misschien? Nee. Ik zag die persoon de trap afrennen... En toen was hij weg. Ik ben weer naar bed gegaan. Ik dacht verder nergens bijna. Bedankt, meneer Jarvis. Excuses voor het late uur. Ik uh, zal bij de heer Pollock vertellen over het onderhoud. Hm. Ik hoef toch niet voor de rechter? Ik ben hier al elf jaar concierge. Zo is me nog Nee, moe ik moe denk op... het niet. Goedenavond. Goedenavond. Ben jij Peggy McVeigh? Jawel. Ik ben Daly. Je hebt een boodschap voor mij achtergelaten in het hotel. Klopt. Waar staat uw auto? Vee staat te verder. Wat is dit hier? Dit is een frikant moppie. En hou eens dicht. Het is half Goed getuimd. Wat ik te zeggen heb, gaat niemand wat aan. Kom maar mee naar boven. Hij is niet al ja, maar hij is ziek. Ik ben hier alleen. Ik heb. Uh, ik heb je naam van Murphy. Ik ben zijn vriendin. Ga maar zitten. Ja, dank je. Ja, dat is Smeris, hè? Privé-detective of zo. Ja. Heeft ja, hij het? Ja. Waarom wil je me spreken? Bedankt. En uh, zeg, luister, als jij me tegenover mij niet de dure politieman uitvangen, hè? Daar hou ik niet van. Bovendien heb ik je niet gevraagd om te komen voor een portie friet-met. Oké, okay, zoek maar. Weet je dat ze Murphy gisteravond bijna bij dood Ik heb het gehoord. En ik ga die rotzak pakken die dat gedaan heeft. Weet je dan wie dat was? Zeker wel. Kijk eens, mop. Naar deze stad zit vol misdadigers. Zakkenrollers, bekkersnijers, brandkastenkrakers, noem, no. Maar deze bende is de grootste en de vuilste... ...waar men ooit met te maken kan krijgen. Ze hebben alles. tonners, personenauto's, wapens, explosieven, alles, zeg ik. je. Wist je dat? Nee. Maar hoe weet jij dat? Murph heeft er bijna een jaar bij gezeten. Ik wist niet waar hij werkte. Hij kreeg gewoon zijn aandelen, dat was dat. Kelly en hij deden altijd alles samen. Waarom vertel je me dat allemaal? Ik probeer je aan je stomme verstand te peuteren, Dat jij daar wat aan moet doen. Ik kan het toch niet aan de politie gaan vertellen? Nee, maar... Ik laat niet toe dat ze mijn Terence Murph iets aandoen. Krijgt die vuile dullend wat te pakken met je stelletjes, schofte. Doe je mee? Ik doe mee. Vertel. Nou, er staat een grote klus op stapel. En Murphy en Kelly zouden meedoen. Hoe weet je Ze hebben het Kelly verleden donderdag gezegd. Ja, ze. Dullend natuurlijk. Kelly weet er het fijne van. En Julie had het rechtstreeks van de Big boss. Wat voor een Big boss? Ja, dat dacht zeker dat Dullend de baas was. Nou, vergeet het, maar. Hij krijgt opdracht van een ander. Een keurig beschaafd persoon, met geld. Je meent het. Weet je wie? Nee, Mop. Dat moet jij nou voor me gaan uitzoeken. En als je erachter bent, stuur je de politie op hun dak. Dat hele soepje moet voor mij de bak in, levenslang. Waar is Kelly? En die is hem gesmeerd nadat ze Murphy te grazen hadden genomen. Maar waarom hebben ze Murphy eigenlijk te grazen genomen? Omdat hij jouw baat West had geslagen, dat ten eerste. Maar ook om die twee jongens die het huis zijn binnengekomen. Je weet wel, een is er gevlucht en die andere heb jij teruggebracht, bij zijn pappy. Wat uh, is het hoofdkwartier van die bende? Van door van in de dancing. Weet jij hoeveel dat er zijn? Geen idee. Murphy kende er maar zes van. En wist jij iets af van de... ...chantage op de oude Templeton voor 500 pond? Tuurlijk. Toen kwam jij op de proppen. Ach, dat is niets bijzonders. Gewoon een lolletje voor 500 pond. Hadden ze werkelijk die... ...republikeinse brief ondertekend door de jonge Templeton? Ja, dat is Kelly. Murphy en ik hebben die nou onder ogen gehad. Kelly is een hele organisatie. Net als een... Zeker een Cora vandaag. En jij bent alleen op de hoofden van die zaak waar Murphy bij betrokken was? Zo is dat. Hm. Toch vraag ik me af wat dat voor papieren waren die jonge Graham uit de zak van een regenjas gehaald heeft. Oh, dat was Kelly's regenjas. Hm. Tenminste, als hij achter de deur ging, dat weet ik toevallig. Ja, daar hing hij niet Nou, als in zijn regenjas zaten, zullen ze wel belangrijk zijn geweest. Die jongen is vermoord, hè? Ja. Nou, dat is ook niet voor niks. Weet jij iets af van die grote klut waar je het over Weet het niet. Hoe ik dat nou weten? Jij bent de detective, ja, toch? <laughs> kan van alles zijn. Die bende werkt alsof het een leger is. Alles is georganiseerd tot in de puntjes. Die aantekeningen uit die regenjas... ...zouden jou best wel eens de weg kunnen wijzen naar de top. En als je daar aankomt, Knul... ...steek jij een mes tussen zijn ribben met de complimenten van Murphy's vriendin. Jij hebt ook behoorlijk de pest aan het. Gelijk heb je. Met je hoeks. Ben jij het, Eddie? Ja. Met wie? Ken Daly. Sorry dat ik zo laat nog bel. Hoe gaat het met de zaken? Wil je me daarvoor uit bed? Luister, dit is een duur gesprek. Ik ben uit Glasgow. Glasgow? Ben je met de zaak bezig? Zo zou je het kunnen noemen, collega. Hm. Kan ik er ook wat aan verdienen? Ik kan best het werk gebruiken. Lollig is het niet waar ik mee bezig ben. Nee, ik wil je voor iets anders vragen. dit persoonlijk. Gaat het om een vrouw? Ja, maar niet voor mij. Het gaat om een vriend van uit de oorlog. Zijn naam is Charlie Lameron. Anderhalf jaar geleden is die van zijn vrouw afgegaan. Ze woont nou bij haar moeder in Lewisham. Ik wil graag dat je erop zoekt. En een nieuwe vriend? Is die grotere en sterk? <laughs> Als er een andere man is, laat dan maar zitten. Nou, wil je dit voor me doen, of niet? Oké. Okay. Wat moet ik zeggen? Uh, nou, het is met haar. We zeggen in godsnaam niet voor wie je werkt. Zeg maar... Uh, voor een belangstellende vriend. Ja. Uh, probeer uit te vissen of er kans is op een verzoening. En niet te veel drannen. Kijk alleen nog of ze om Charlie geeft. Ik bel je vrijdag. Je werkt je wel altijd in de nesten. Wat woont ze doen, zijn? Weet ik niet. Je bent nog niet voor niks een privédetective. Haar meisjesnaam is uh, Italiaan. <laughs> nou, als je nog eens wat weet. Uh, ik doe mijn best. Bedankt, Eddie. Tot vrijdag. <middels> Ik in de auto zitten en wacht op me. Klaar om te starten voor het geval dat ik er Ik ga het huis centimeter voor centimeter uitvallen. We gaan een eind verderop parkeren. Maar nou, misschien zit er iemand in het huis. De risico moet ik dan maar nemen, maar ik geloof van niet. Nou, leuk is anders. Maar ja, kom je over de hond, kom je over de staart. Je hebt zelf gezegd dat je het hele verhaal wilde hebben als alles achter de rug is. Nou, dan maar hopen dat ik het overleef. dat dit de papieren zijn. Ik ben ongerust. Je bent bijna een uur weg geweest. Ja, ik moet langzaam werken. Ik wil er geen spoor van een achterlaten. Maar de lopers waren prima. Waar gaan we naartoe? Ja, of met koffie. Om twee uur s'nachts? Lekker voor mijn reputatie. Ja. Drie bladzijden. Die hele zaak is uitgekiend alsof het een lege is. Kijk, overal wordt het schotse republikeinse leger ingezet. Wat betekenen de initialen? Ik denk dat er de bendeleden zijn. Die cijfers zijn zeker de tijdstippen waarop bepaalde dingen moeten gebeuren. Ja. Het is niet te geloven. Ze gebruiken een schotse republikeinse zaak gewoon als dekmantel, toch? En die krijgen dan de schuld. Daarom hebben ze Graham ook vermoord. Ze wilden die papieren terug. Ze wisten dat het gevaarlijk was dat die in Republikeinse handen zouden komen. Het is een compleet plan. Er zijn instructies voor Kelly. Er staat in wat hij moet doen. Wanneer en waar hij mannen en auto's neer moet zetten. Provenhead? Dat is in het oosten van Glasgow. Precies. En dat is nou juist wat ik niet begrijp. Wat is er voor belangrijk in Provenhead? Weet ik niet. Het is een industriewijk. Deze drie bladzijden tonen duidelijk aan dat het zaakje van minuut tot minuut gepland is. Zijn er grote bankgebouwen in Provenair? Ik geloof van niet. Zijn er dan ergens grote opslagplaatsen van geld? Het is mogelijk. Het is een grote wijk. Hm. Misschien dit het achter goed gaan. Drank of zoiets. Een grote partij drank is ook een voor waard. Nou, het helpt ons allemaal niet veel. We weten dat ze een grote slag gaan slaan in een wijk die Provenuit heet... ...en dat ze met auto's werken. Ja. Ik vraag me af waarom daar nou aan het getikte formulieren voor nodig zijn. Omdat er zoveel details zijn en daarbij zo ingewikkeld... ...dat niemand dat zomaar kan onderhouden. Dan moet het toch wel iets heel groot zijn. Dat is het ook. Kijk maar hier. Hier staat BM zal AK ontmoeten op het kruispunt van Ferry Street en Galburn Road... ...om 23 uur 3. Kijk... Twee auto's, S en H, staan in een straatje voorbij het Eetkensparkhuis. En dan komen er weer cijfers, meer tijdstippen, en iets over twee wachtposten op het dak van een gebouw in Burmans Road. En zo zit het hele ding met haar. Als dit Kelly's instructies zijn, dan is het vast een hoge pieperug in aanzien. Wat doen we hier nou mee? Niks, voorlopig. Er staat ook niet wanneer het allemaal gaat gebeuren. Dat weet u. Daarmee is het ook zinloos om dit aan de politie te geven. Dan kan het ook zijn dat het morgenavond al is? Dat kan, maar die dan leeft dan zorgd, schatje. Ik heb geen zin om slapende honden wakker te maken. Ik wil de leider vangen. Oh. Daar gaat het om. Goh, het is al bijna half drie. Niet gelijk. Ik ga het Lijkt oh, Blijkt nog beter. Ik kom in mijn hospital maar niet meer aan te leggen hoe de vork in de steel zit. Zeg maar dat ik je stiefvader ben uit Indonesië. Ja, ik zal mijn best doen. Het is in ieder geval droog. Het is een mooie avond. Wat is het? Kijk eens uit het raam, Ken. Niet aan het gordijntje te chillen. Wie is het er dan? Er staan twee mannen aan de overkant van de straat. Recht tegenover jouw auto. Hm. Hebben ze je gezien? Ik geloof er niet. Ik vinden het wel laat om zo nog een beetje rond te hangen. De straat is verder uitgestorven, ze zijn de enige. Ken, ik geloof... Ja, ik ook. Ze zijn met ze twee. De heren werken snel. Ze staan nou in de schaduw van een portiek aan de overkant. Ga niet naar beneden, Ken. Beter van wel. Nee, blijf nog maar een uurtje of zo. Misschien gaan ze weg. Nee, vast niet. Die gaan niet weg. Niet als ze zijn wat ik denk. Ken je ze? Nee. Of het zijn twee kerels die mij in opdracht van anderen te grazen willen nemen. Of het zijn twee gewone nachtbrakers die wat rondhangen. En er is maar één manier om daar achter te komen. Oh. U heeft geluisterd naar het derde deel van Een Beetje Blackmail. U hoorde de stemmen van Lies de Wind, Hans Hoekman, Marcel Maas, Ine Veen, Corrie van der Linden, Jan Wechter, Trudy Libosan en Hans Dagelet. Techniek Teun Lammers en Ferrie van Nimwegen, regie mijnde te goede.